In 2010, al 20 jaar live. CGFN met, met nu U, de nacht. A little bit. A little bit. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is goodbye. This ain't a love song, this is goodbye. I've been lost, I've been out I've and been losing. I've been tired I'm all hurt, all confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I've been coming back.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 ik heb 20 Kinder, meine vrouw ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Traumesee ist aus an sie Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen. Fremde Gesichter und keiner kennt meinen Namen Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten Alles verlieren, Gott hat seinen harten linken Haken Ich grabe Schätze aus in Schnee und Sand Und Frauen rauben mir jeden Verstand Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold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 Ein Haus am See, Orangenaugenblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch nicht rauszugehen.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 van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. In verschillende Amerikaanse steden is gedemonstreerd tegen de aanscherping van een immigratiewet in de staat Arizona. Die verplicht agenten om iedereen van wie ze denken dat hij illegaal in de VS verblijft te controleren. Ook staat in het wetsvoorstel dat illegaal in de VS zijn een misdaad is. Onder meer in Chicago, Dallas en de hoofdstad Washington waren demonstraties. In Los Angeles waren zo'n 50.000 mensen op de been en was er een optreden van Gloria Estefan. De meeste betogers zijn Latino's. Zij voelen zich aangevallen door de nieuwe wet. De betogers willen dat president Obama de wet tegenhoudt. De Griekse premier Papandreou zal om half negen vanochtend de inhoud bekendmaken van het reddingsplan voor de Griekse economie. Griekenland is het gisteren eens geworden met de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds over een pakket maatregelen om de Griekse economie er weer bovenop te helpen. De vergadering van het Griekse kabinet wordt rechtstreeks op de Griekse televisie uitgezonden. Aansluitend vliegt pap Andréu naar Brussel, waar de ministers van Financiën van de 16-euro-landen zullen praten over de leningen die de komende drie jaar zo'n 120 miljard euro gaan kosten. In Bunnik wordt de komende ochtend een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Het is waarschijnlijk een Engelse duizendponder. Die is afgeworpen tijdens een luchtaanval op de spoorlijn op 16 januari 1945. De explosieve opruimingsdienst begint om half negen met het ontmantelen van de bom. Uit voorzorg wordt een deel van de snelweg A12 afgezet. Ook het spoorverkeer tussen Utrecht en Ede wordt ongeveer een uur stilgelegd. Om de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers te garanderen... Wordt over de bom een veiligheidsconstructie van containers opgebouwd. Als de duizend is gedemonteerd, wordt die door de EOD tijdelijk opgeslagen en op een later moment vernietigd. Dan het weer vanuit het zuiden: regen, aan zee, stevige wind. Het wordt 9 graden aan de kust en 13 graden in het binnenland. Dit was het nos Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. al twintig jaar. En jij.